1 uur. Het NOS Journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Voor veel gepensioneerden gaan op 1 april de pensioenen omlaag. Bommelding tijdens tournee van Wilders in Australië. En in Duitsland is het adoptierecht voor homoseksuelen verruimd. Het weer en regengebied trekt over het land. In het oosten is ook natte sneeuw mogelijk. Vanmiddag wordt het vanuit het noordoosten geleidelijk weer droog. Het wordt zo'n 4 graden in Groningen en 7 graden in Zeeland. De wind draait naar het noordoosten en daarmee volgt koudere lucht. De rest van de week is dan ook zonnig. Maar er staat een schrale oostelijke windtemperatuur overdag net boven... en s'nachts net onder het vriespunt. 68 pensioenfondsen gaan op 1 april de pensioenen verlagen. Dat heeft de Nederlandse bank bekendgemaakt. In totaal worden 5,6 miljoen werknemers en gepensioneerden... door de maatregelen getroffen. De pensioenfederatie heeft inmiddels de namen van 51 fondsen bekendgemaakt. En uiterlijk 1 maart krijgen alle betrokkenen een brief over de kortingen. En die kortingen die treffen niet alleen de gepensioneerden... maar ook werkende deelnemers, want die bouwen minder pensioen op. In Nederland zijn in totaal 415 pensioenfondsen. Dan naar de andere kant van de wereld. Geert Wilders is bij zijn eerste speech in Australië opgeschrikt door een bommelding. Met enige vertraging kon Wilders toch zijn toespraak houden. En daarna gaf hij een persconferentie. En bij die persconferentie was onze correspondent Robert Portier. Die hebben we nu aan de lijn. Robert, uh, heeft uh, Wilders nog gereageerd op die bommelding? Nee hoor, heeft hij niet op gereageerd. Uh, hij was op het moment uh, dat die bommelding binnenkwam niet op het terrein aanwezig. Uh, de politie heeft in allerijl het parkeerterrein onderzocht. Uh, heeft niets gevonden. Vervolgens kon uh, wilde gewoon aan zijn toespraak beginnen. Uh, hij heeft het daar verder niet over gehad. Hmm. Zijn toer heeft hij wel ingekort, hè? Ja, dat klopt. De ontvangst in Australië is toch wel wat koeler dan hij zich misschien had voorgesteld. Nationale politici willen niet met hem gezien worden. Allerlei andere organisaties willen niet aan hem verbonden worden. Maar het grootste probleem voor de organisatie die zijn tour financiert en organiseert... is om locaties te vinden waar hij zijn toespraak kan houden. Hij zou er drie houden, de eerste in Melbourne vandaag. Morgen zou hij in Perth een toespraak houden... Maar de organisatie kan geen geschikte locatie vinden. Niemand wil uh, de politicus ontvangen. Vandaar dat die toespraak niet doorgaat en dat die doorgaat naar Sydney. Hmm. En, en wat heeft hij op die persconferentie zelf nog gezegd over, uh, over zijn toespraken? Nou, de boodschap die ik dus hier af wil geven is een boodschap die wij in Nederland wel kennen. Dat is dat islam en het christendom moeilijk met elkaar integreren. Hij roept Australië op om nu het nog kan maatregelen te nemen... om ervoor te zorgen dat moslims zich aanpassen aan de westerse cultuur in Australië... en niet dat de Australische cultuur zich moet aanpassen aan de moslimcultuur. Uh, de Australiërs zelf, die hebben die boodschap nog niet zo heel vaak gehoord. Uh, tijdens die persconferentie kwamen dan een hoop kritische vragen. Soms wat ongelovige blikken. Uh, maar ja, Wilders is hier. Uh, en uh, ja, zijn boodschap wordt luid en duidelijk gehoord. Want elk televisiestation en elk radiostation was aanwezig. Dus uh, zijn boodschap zal ongetwijfeld bij het Australische publiek bekend worden gemaakt. Ja, en wat, wat minder toespraken dan, uh, dan gepland. Maar hoe, hoe staat het met de belangstelling in de zaal? Is het wel, uh, zijn er wel volle zalen? Tijdens de toespraak van vandaag was de zaal in ieder geval afgeladen vol. Uh, je moet denken aan een paar honderd mensen. Uh, er waren misschien wel evenveel politieagenten als toeschouwers. Uh, er was uh, niets aan het toeval overgelaten. Ik denk dat er alles bij elkaar minstens 150 agenten waren. Uh, dat leek er, uh, er nogal veel als je bedenkt... dat er slechts 70 demonstranten waren op komende dagen. Maar dat heeft misschien te maken met het feit dat de locatie... ook uit veiligheidsoverwegingen... tot het laatste moment toe geheim was gehouden. Robert Portier, ik dank je wel. Goed nieuws voor homostellen in Duitsland. Daar heeft het constitutioneel hof het adoptierecht voor homoseksuele verruimd. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, uh, een verruiming van het adoptierecht. Wat betekent dat? In dit concreet geval ging het om een stel... waar één ouder al een kind had geadopteerd... en wilde dat de geregistreerde partner dat kind ook mag adopteren. Uh, dat mocht niet, terwijl het bij een klassiek... Trouwd paar van man en vrouw wel zou mogen. Het Hof in Karlsruhe heeft nu bepaald dat dat in strijd is met de Duitse Grondwet. En daardoor kan volgens de pleitbezorgers van het homohuwelijk en gelijke rechten... ...ook de adoptie door twee mensen van hetzelfde geslacht niet meer worden tegengehouden. En nu kan van een geregistreerd paar maar één persoon het kind adopteren... ...en de partner heeft dan geen enkel recht en ook geen plicht tegenover het kind dat ze samen opvoeden. Hmm. En betekent dat ook dat Duitsland daarmee een stapje dichter bij de invoering van het homohuwelijk is? Ja, maar dat gaat wel op een andere manier dan in de meeste landen waar het via de politiek gaat. Hè, in de regering en het parlement. In Duitsland wil de regering van Angela Merkel er gewoon niet aan. Dat ligt aan de Christendemocraten, en de partij van Merkel zelf. Maar in de samenleving is er wel degelijk een meerderheid voor. En je ziet nou dat de hoogste rechtbank de rechten van homoparen steeds verder gelijk stelt. Vandaag die is adoptie. Een deel van de belastingwetgeving is ook al gecorrigeerd door Karlsruhe. Dus het wordt steeds pijnlijker voor de regering als Merkel volhoudt dat zij geen homohuwelijk wil. Maar inhoudelijk de rechter stapje voor stapje de rechten gelijk trekt. Dan komt het de via die omweg uiteindelijk toch. En Duitsland wordt ook steeds meer een uitzondering hè, naar Nederland, België. De Scandinavische landen gaat nu ook Frankrijk het homohuwelijk mogelijk maken. In Groot-Brittannië is men bezig. Dus Duitsland dreigt zo ook wel een eenzame uitzondering in West-Europa te worden. En betekent dat, dat de partij van Merkel uh, mogelijk nog omgaat? Nou ja, waarschijnlijk niet voor de verkiezingen. Die zijn in september. Uh, ze hebben ook heel lauw gereageerd dat ze hier heel goed naar willen kijken naar uh, deze uitspraak uit Karlsruhe. Dus het lijkt er niet op dat ze zich dat nu aan gaan trekken. Nee. Er is wel een groep binnen de partij van Merkel uh, die ervoor zijn. Maar dat is een kleine minderheid die uh, op dit soort dagen dan feestviert en zegt, zie je wel, we krijgen gelijk. Dus uiteindelijk is het niet tegen te houden. Maar ik denk niet dat Merkel voor de verkiezingen nog omgaat. Dit jaar gaat dat uh, niet meer lukken. Ik dank je wel. Wouter Meijer. In de hoofdstad Sanaa van Jemen is een straaljager van het leger neergestort. Volgens medische bronnen zijn er zeker zes doden. Toestand toestel stortte neer op twee huizen, zegt een woordvoerder van Binnenlandse Zaken. Die huizen zouden zijn ingestort en onder het puin liggen mogelijk nog mensen. De straaljager zou een trainingsvlucht hebben gemaakt. Over de oorzaak van de crash in Jemen is nog niet zuidelijk. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Gemeenten moeten nauw gaan samenwerken om de grote hoeveelheid taken... die de landelijke overheid gaat afstoten, goed uit te kunnen voeren. De zorg voor langdurig zieken en ouderen, de jeugdzorg en mensen aan nieuw werk helpen... komt de komende jaren allemaal te liggen op het bordje van de gemeente. Voor de uitvoering krijgen die 16 miljard euro. En dat is 2 miljard euro goedkoper dan wanneer het Rijk die taken uitvoert. Als u in de penari komt en u heeft problemen... en heel vaak is dat dan niet één probleem, maar meerdere. Dus met uitkeringen, met zorg, met langdurige zorg... krijgt u niet drie of vier of vijf overheidsinstanties op bezoek... maar één iemand van de gemeente die bij u komt kijken achter de huisdeur... wat is de situatie, maar die zich wel gesteund weet de gemeente en kan zeggen, ja, nu moet er echt iemand van de jeugdzorg bijkomen... of nu moet er iemand anders bijkomen. Zodat mensen juist in het zwakste moment van hun leven... niet ook nog eens de regie moeten gaan voeren tussen vijf overheidsinstanties. Nu uh, gaat u 16 miljard aan taken overhevelen. Dat komt van verschillende ministeries. U zegt, wij gaan die gemeente niet uh, opleggen... dat je zoveel procent aan uh, jeugdzorg moet geven... zoveel procent aan de AWBZ enzovoort. Daar laten we de gemeente vrij in. Kijk, het voordeel ontstaat juist omdat die gemeente... die dichter bij de huishoudens staat kan beoordelen of je ze het meeste helpt met de uitgave A of met de uitgave B. En dat, ja, dan, je haalt het hele voordeel weg wanneer wij vervolgens als Rijk weer gaan dicteren... hoeveel ze per post moeten gaan besteden. Dus dat is juist de kracht van deze constructie, is dat de gemeente dat het beste kan beoordelen. En als een gemeente zegt, wij hebben eigenlijk nog even een ton nodig... voor een cultureel centrum of uh, voor een woningbouwproject... Als de gemeente de thuiszorg bijvoorbeeld niet goed regelt... dan is het in principe de weg dat gemeenteraadsleden... bij hun gemeentebestuur aan de, aan de bel trekken en zeggen... hé, hey, waarom stelt u zulke rare prioriteiten? Wij willen dat anders. Mm -hmm. En uiteindelijk bij verkiezingen kunnen de burgers natuurlijk ook zeggen... dat de gemeentebestuur de prioriteiten verkeerd legt. Net zoals... Maar het feit dat u er geen eisen aan stelt... houdt in dat de gemeente vrij is om dat geld dat u voor deze taken vrijmaakt of overhevelt naar de gemeente, naar eigen inzicht te besteden. Ze hoeven het niet te besteden aan de taken waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Nee, de, de essentie inderdaad... De essentie van ontschot budget is dat je zegt... die gemeenteraad is net zo goed als het parlement... een democratisch gekozen instantie... en die moet gewoon voor de burgers de beste beslissing nemen. Minister Plasterk in gesprek met politiek verslaggever Hans Andringa. Veel gemeenten zijn er niet gerust op... dat ze alle taken goed kunnen uitvoeren voor minder geld. De Tweede Kamer praat later over dit plan. De gewapende overvallers die gisteravond een diamantroof pleegden... op vliegveld Saventum bij Brussel, waren verkleed als agenten. De acht daders reden in twee zwarte auto's met blauwe zwaailichten de startbaan op... Medewerkers van waardetransporteur Brinks waren daarnet bezig... de diamanten in een Zwitsers passagiersvliegtuig te laden. De overvallers, verkleed als agenten, braken het laadruim open... en gingen er vandoor met 120 koffertjes. Volgens de Belgische media is er voor 37 miljoen euro buitgemaakt. Verschillende veiligheidsorganisaties gaan het databestand analyseren... van 750 gigabyte dat vorig jaar werd gestolen bij een grote cyberaanval. Dat zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie.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 In de Champions League is het duel tussen Arsenal en Bayern München. Vanavond de wedstrijd in de achtste finales die er uitspringt. Ronald van der Geer, uh, vanavond de commentator op Radio 1. Ronald, grote vraag is natuurlijk: Arjen Robbers speelt hij vanavond wel of niet? Weet jij dat? Nou, dat is nog niet bekend. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij niet speelt. Want Bayern is buitengewoon succesvol op dit moment in beker en in competitie. Daar staat er een straatlengte voor. Heeft dus, uh, op Borussia Dortmund en heeft het ook maar zeven goals tegen op weg naar het kampioenschap. En de trainer Heinkes heeft eigenlijk gekozen voor een vaste formatie. Ja, het vervelende voor Robben is dat hij in die vaste formatie eigenlijk een bankplaats heeft. En het is niet uh, logisch dat in een belangrijke wedstrijd als Arsenal uh, Heinkes heel erg gaat sleutelen aan zijn elftal. Dus ik denk dat Robben op de bank begint. Hmm. Arsenal uh, speelt uh, vanavond thuis, maar de gasten, Bayern, is favoriet. Hoe komt dat? Nou ja, omdat Bayern in topvorm is, het is niet de vraag of het kampioen wordt, maar alleen nog maar wanneer. Nou ja, in, in, in de beker gaat het prima. Ja, het, is, het is een, een, een, een stoomwolte die over iedereen heen walst op dit moment. En, en Bayern is in topvorm. Arsenal daarentegen is alweer uitgeschakeld in beide bekers. En heeft ook geen zicht meer op het kampioenschap. Het Afgelopen weekend een dreun gekregen door um, uitgeschakeling in de FA cup um, Door Blackburn Rovers, speelt een divisie lager. Ja, er zit heel veel druk op het elftal, dat weer niet goed genoeg is. Druk ook op de coach. Dus ja, daar is men gewoon aan het worstelen met zichzelf. En als je dan zo'n uh, geoliede. Misschien als Bayern München tegenover je krijgt, ja dan is de Duitse bezoeker wel van favoriet. Mm. Dus de enige manier om nog iets van dit seizoen te maken is uh, die Champions League wedstrijd uh, voor Arsenal. Ja, uiteindelijk is dat het enige wat, wat nog tot succes kan leiden. En tot uh, een toevoeging in de prijzenkast. Nou, is dat misschien wat te hoog gegrepen. Maar men zal wel belust zijn op revanche. En men zal wat willen laten zien. Maar het rommelt daar. En het, voor het zoveelste jaar, want in 2005 hebben ze voor het laatste keer een prijs gewonnen. Dat was de RV Cup. Dus ze snakken ernaar. En ja, ze, ze zitten er elke keer naast. Dus ze zullen er alles aan, uh, alles aan doen. Ze hebben revanche gevoelens, werd ook verteld. En uh, het blijft voetbal. Ja, dat zijn wel van die prachtige clichés. Maar nee, Bayern is, is gewoon en Arsenal vecht eigenlijk voor een laatste kans om het seizoen nog wat glans te geven. Hmm. Jij doet vanavond het commentaar op, op Radio 1 van deze wedstrijd. Hoe laat begin je, Ronald? Om uh, kwart voor negen. Dankjewel, we gaan luisteren. Ronald van der Geer was dat. Okay. Nu verkeersinformatie bij de AWB. Erwin de Hart, Erwin. Ja, Dorot, op de A15 Rotterdam richting Europoort staat een file van drie kilometer... tussen Knopend Vaanplein en Rotterdam-Charloes. En de rechterrijstrook is dicht. Dan nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Voor veel gepensioneerden gaan op 1 april de pensioenen omlaag. Bommelding tijdens een toenee van Geert Wilders in Australië. En in Duitsland is het adoptierecht voor homoseksuelen verruimd. Brengt de tijd op 13 minuten over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV weer en het vervolg van lunch. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor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 Cheap tickets boek je razendsnel op cheaptickets.nl. Dit is Radio 1. En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch over ver met oud-collega Andrea Dijksa die in Nigeria zit. Anderhalf jaar geleden verliet ze huis en haard om reizend verslaggever in Afrika te worden. In deze tijden van crisis zijn er steeds meer faillissementen en daarom gaat in de praktijk deze week over de zaken die een curator eigenlijk doet. En na half twee is er stand.nl de stelling: het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en als u twittert eens of oneens, doet met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Vandaag hebben we een werklunch in Keniaanse sferen met oud-collega Andrea Dijkstra. Anderhalf jaar geleden verhuilde ze huis en haard voor een Land Rover Defender... die ze voor de gelegenheid Sandy doopte. Samen met haar vriend, fotograaf Jeroen van Loon, trekt ze nu door Afrika. De Land Rover is hun huis, hun kantoor en ook hun vervoersmiddel... En ze zijn nu in Kenia, waar binnenkort verkiezingen zijn. Vijf jaar geleden kwamen bij ongeregeldheden rond verkiezingen in dat land nog 1300 mensen om het leven. Andrea, goedemiddag. Jullie reizen door Afrika. Plannen jullie zo goed dat je nu precies tijdens de verkiezingen in Nairobi bent? Ja, dat, dat zou mooi zijn geweest. Uh, nee, dat was niet zo. Wij waren in uh, Oeganda en uh, waren eigenlijk zelfs al aan het plannen om naar uh, Rwanda en uh, Oost-Congo te gaan... En uh, wij merkten alleen dat uh, ja, Kenia werd toch wel steeds groter... en het werd steeds spannender verkiezingen. Uh, ook omdat natuurlijk uh, ja, de twee uh, kandidaten zitten, zijn ICC-verdachten. En uh, nou, toen hebben we toch besloten van nou, laten we het proberen. We, we hebben wat opdrachten, zijn we gaan, uitzenden en, uh, gaan uitzetten. En toen merkten wij dat er toch opdrachtgevers uh, echt wel geïnteresseerd in waren. En toen uh, ja, zijn we omgekeerd en naar Kenia gereden. Dus het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om verhalen van daar naar hier te verkopen? Nou, dat is niet waar. Het is uh, behoorlijk pittig en uh, je hebt wel veel concurrentie van andere, vooral natuurlijk de vaste, uh, vaste correspondenten. Maar uh, ja, de media waren toch geïnteresseerd en het lukte ons toch. En uh, ja, we worden ook steeds creatiever in uh, het uh, verkopen van verhalen, dus dat, dat lukt wel. Ja, vertel eens, hoe gaat dat dan? Uh, ja, meestal, uh, als we onderweg zijn, uh, kijken we eerst natuurlijk nou, naar welke landen gaan we toe. Vaak één uh, land van tevoren gaan we al uh, bekijken, ja, wat voor onderwerpen zouden we kunnen doen. Uh, via internet zoeken we natuurlijk al wat dingen, we zoeken contacten. En we um, gaan dan uh, onderwerpen voorstellen en uh, ja, rijden er natuurlijk dan ook naartoe. En uh, ja, als media ja zeggen, dan gaan we die verhalen maken. En, ja, daarbij worden we wel creatiever, we worden breder, uh, niet alleen voor kranten, maar ook, uh, ja, veel, uh, we werken veel voor tijdschriften, maar ook bijvoorbeeld, ja, verhalen waar we eerst nooit aan gedacht hadden, maar bijvoorbeeld over een uh, Keniaanse wielrenner, die uh, Chris Froome, die was tweede Tour de France vorig jaar, uh -huh. uh, ja, heeft leren fietsen eigenlijk op zijn twaalfde. Ja, zo'n verhaal hebben we ook gemaakt en dat hebben we nu zelfs uh, wereldwijd verkocht aan allerlei wielerbladen. Dus de aanpak is uh, het, het hete nieuws, is misschien de aanleiding dat je ergens naartoe gaat. En dan onderweg kom je ook nog allerlei andere leuke uh, verhalen tegen. Ja, precies. Ja, want in het land zelf kom je natuurlijk altijd weer dingen tegen. Mensen vertellen je dingen, je leest dingen in de lokale kranten. Ja, daar kunnen wij gewoon flexibel op inspelen. En als er ons iets interessants lijkt, ja, dan gaan we dat gewoon voorstellen bij media in Nederland. Maar tegenwoordig ook soms iets breder, in ieder geval in België, maar ook soms wat andere landen. Ja, als media het willen gaan we het maken. Dat, ja, die afwisseling is voor ons ook juist wel weer heel erg leuk. Um, jullie gaan ook, ver, want in dit geval ook he, daar in, uh, in Kenia uh, zijn er dus een aantal kandidaten die houden natuurlijk ook uh, verkiezingsbijeenkomsten. Uh, beschrijf ja. eens hoe gaat het daar toe? Ja, dat is uh, heel wat anders dan in Nederland. Uh, sowieso hadden we allereerst zouden we eigenlijk naar een rally gaan uh, in de bergen, echt in de middle of nowhere. Uh, 200 kilometer rijden voor ons op dat moment. Uh, ja, we kwamen daar en uh, hebben daar samen met duizend Kenianen zo'n vier uur staan wachten. En uiteindelijk kwamen ze niet. En we hoorden van uh, ja, lokale journalisten dat dat eigenlijk vrij normaal is uh, tijdens deze verkiezingen. Uh, want uh, de kandidaten zijn zelf, uh, ja, die plannen gewoon elke uur gewoon weer wat anders. Waar ze net zin in hebben. Uh, gelukkig twee dagen later waren we in Eldoret in het westen voor een interview. Uh, waren we daar en toen vertelde de vrouw die we gingen interviewen. van Ja, er is hier trouwens vanmiddag een rally toevallig ook. Van Kenyatta, een van de grote kansenhebbers. Uh, ja, dus daar zijn we meteen met haar naartoe gegaan. En nou ja, dat was echt heel bizar. Het was een soort popconcert waarbij ze in zes helikopters kwamen aanvliegen, nog eerst even tien rondjes over het publiek scheerden. En ja, als Nederlander denk je dan, hm, gevaarlijk. Maar de ja, die jeugd vindt dat echt fantastisch. En uh, ja, dat, het was net een popconcert, ook hoe ze ja. binnen worden gehaald. Uh, over gevaarlijk gesproken, hoe gevaarlijk is het? Ik, ik zei het in de inleiding even al, vorig jaar, vorige keer bij de verkiezingen... vijf jaar geleden, 1300 mensen omgekomen. Ja, ongelooflijk. Ja, je kan het je eigenlijk nu nog niet voorstellen. Uh, ik ben de vorige keer niet geweest en ja, Kenia is nu al gewoon heel erg rustig. Maar toch, uh, via mensen hoor ik al wel dat er wat kleine incidenten zijn... waar maar weinig over geschreven wordt. Uh, er is bijvoorbeeld uh, een ODM-team aangevallen... Uh, ja, er schijnen ook echt wel milities al uh, opgeleid te worden en getraind en van wapens voorzien. En we waren bijvoorbeeld afgelopen weekend hier in Nairobi in het centrum. En toen was daar een protest van studenten, omdat er een student was doodgereden of iets. Nou, dat ging heel heftig aan toe. Die, uh, die vielen echt uh, uh, auto, passerende auto's met stenen aan. En de politie deed helemaal niks. Uh, ja, dat, dat baart me wel een beetje zorgen. Dan denk ik, als ze zoiets al niet onder controle hebben, dan, uh, ja, hoe gaat het dan met de verkiezingen? En naar jullie toe als uh, buitenlandse journalist toe, uh, heb, je, heb je daar ook nog last van of, of worden jullie er gewoon met rust gelaten? Nee, eigenlijk over het algemeen zijn de mensen echt super aardig tegen ons en heel, uh, heel welkom. Uh, het was wel zo bij de rally uh, waar dan Kenyatta uh, was en hij is dus ICC-verdachte, verdachte van het uh, internationaal uh, tribunaal. Uh, ja, die ging daar heel erg op in. Uh, dat, dat de internationale gemeenschap zich met de, met de verkiezingen bemoeit. Door te zeggen van ja, je kan beter niet op een ICC-kandidaat uh, stemmen. En uh, op dat moment ging wel de, de hele menigte, die wees even naar Jeroen. Uh, die er dus stond te fotograferen op het podium. Ja, dat is wel even een bizarre ervaring. Maar ja, Jeroen is wel wat gewend. En later waren de mensen gewoon weer heel erg vriendelijk. Dus tot nu toe hebben we niet het idee dat mensen zich tegen ons richten. Maar ja, je weet nee. nooit hoe dat gaat lopen in de verkiezingen. Ik, ik zei het ook al, ik vertelde over die landrover net... Hè, waar jullie mee door Afrika reizen. Uh, wat, wat, moet, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, het is een landrover Defender met uh, bovenop het dak een daktent. En uh, ja, dat is ideaal voor ons. Uh, ja, wij kunnen overal waar we willen kunnen we stoppen... Uh, de daktent uitklappen en slapen. En nog behoorlijk comfortabel ook. Uh, we hebben ook uh, ja, ons fornuis bij ons. We het is eigenlijk een soort huisje voor ons. Uh, ja... Daardoor zijn we heel erg flexibel. En, uh, ja, bijvoorbeeld, we waren een keer met een verhaal bezig bij een maasai, dat liep wat uit. Ja, dan kunnen we daar gewoon s'avonds uh, onze tent uitklappen en bij hun slapen. En dat vinden de mensen geweldig. En is voor ons uh, ja, verhaal ook ideaal, want dan kunnen we ook zien hoe dat dan daar, daar ochtends weer aan toe gaat. En we worden daardoor heel flexibel en het is voor ons veel goedkoper. Uh, ja, wij hoeven meestal niet in hotels. Uh, we kunnen uh, een talk of mensen over wie we een verhaal maken, kunnen met ons meerijden. En uh, ja, op die manier werkt het gewoon heel erg goed en flexibel. Ja. Uh, jullie werken zonder enige vorm van subsidie. Leven dus van de verhalen die je daar verkoopt. Uh, wonen al anderhalf jaar in die auto. Wat is de drive om dit te doen, Andrea? Ja, het is gewoon een geweldig avontuur. En tegelijkertijd uh, leren we echt Afrika heel goed kennen. En... Uh, ja, we, we, de ene keer zitten we in een VN-helikopter op weg naar een of ander vaag gebied in de, wat nog ge, uh, gevaarlijk is in Zuid-Sudan. Het andere moment staan we tussen een bruiloft van Zuid-Sudanese. Uh, het volgende moment zijn we met vanilleboeren boeren aan het praten die hun oogst aan het verkopen zijn op de markt. Uh, ja, we zijn ook bijvoorbeeld in Ethiopië hebben we een reisverhaal gemaakt uh, waar we naar de Danakiel-depressie zijn geweest. Het heetste gebied ter wereld en uh, wel behoorlijk gevaarlijk. Ja, daar kunnen we met onze eigen auto heen. Ja, dat is gewoon geweldig en we leren echt Afrika kennen. En dat is natuurlijk super voor een journalist. Heb je het inderdaad helemaal intussen, in het snortje, zou ik bijna zeggen, heel Afrika? Nee, absoluut niet. Nee, we zijn eerst via het Midden-Oosten gekomen. En uh, nou, toen voor door, door Noord-Afrika. En uh, daarna, uh, ja, Oost-Afrika zijn we nu pas aanbeland. Uh, ja, dus een, het grootste deel van Afrika hebben we nog helemaal niet gezien. Maar wat ik wel al heel erg merk, uh, wat ik geweldig vind. Alle landen zijn zo onwijs verschillend. Echt, Ethiopië is supergroen, wat je helemaal niet verwacht. Met hoge bergen en toch een enorme dictatuur. Uh, ja, Zuid-Sudan, één grote wildernis, waar echt nog uh, amper wegen zijn. Ja, Kenia met het moderne Nairobi. Maar toch ook weer super traditionele stammen... die nog uh, ja, in rokjes en met speren rondlopen. Om het even heel onaardig te zeggen. Maar ja, dat verwacht mm. je eigenlijk in Kenia niet meer. Ja, en dan al die politieken. Dat is ook allemaal een verhaalpart. Ja. Die complexiteit, die wist ik van tevoren... kende ik die absoluut niet. En die ga ik nu langzamerhand begrijpen. Ja, dat is ja. natuurlijk super. Het was al eens jouw plan om een jaar weg te blijven. Uh, intussen zijn jullie anderhalf jaar onderweg. Europa trekt nog niet bepaald... Nee, nee, we zijn zelfs van plan om echt uh, ja, het hele rondje af te maken. Omdat ja, er zijn nog zoveel landen waar we absoluut heen willen. echt Mozambique, Angola, uh, Congo. Uh, en ja, daarbij zitten we er ook aan te denken om zelfs uh, na deze trip in Afrika te gaan wonen. Om echt uh, ja, meer vanuit hier echt te verslaan. En dan ja, hebben we ons al goed uh, even ingewerkt in het uh, continent. We zien je nog niet terug voorlopig. Nee, denk het niet. Sorry. Goed. Nou, werk ze daar. En veel plezier ook vooral. En fijn dat ja. je even met ons wilde praten. Dank je. Graag gedaan. Andrea Dijkstra is journalist rondreizend door Afrika... met haar vriend Jeroen dus. Op onze Facebookpagina, NCV Lunch, staan foto's van Jeroen van Loon... die een beeld geven van het werk en leven van Andrea Dijkstra en Jeroen van Loon. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Curator is eigenlijk een raar beroep. Je komt als vreemde eend een bedrijf binnen... beland in een moeilijke en vaak emotionele situatie. Wat is dan precies je taak? Behalve zorgen dat de wet goed wordt nageleefd. Mark Udink is curator van de pier in Scheveningen... en maakt die emoties dagelijks mee. Hij kreeg de pier toegewezen door de rechtbank op basis van zijn expertise. En toch is het ook voor de curator een verrassing... welk faillissement hij krijgt toegewezen. Ja, dat is het geheim van de rechtbank. Dat weet je eigenlijk nooit... Uh, wel is het een beetje zo, denk ik, dat we uh, de mensen met ervaring... eerder zaken krijgen van deze importantie dan mensen zonder ervaring. Maar, maar, maar... een rechtbank wijst toe. Ja, een rechtbank wijst toe. En dat is in, in, het, in het geheim, zeg maar. Daar uh, hoeven ze geen verantwoording af, over af te leggen. En dat is ook maar goed ook. De rechtbank heeft een lijstje met curatoren, krijgt een faillissement binnen... en gaat kijken wie het beste bij welk faillissement past? Ik denk dat het zo gaat, ja. Het blijft toch een beetje het geheim van Soesdijk. zeg maar. Het kan net zo goed zijn, begrijp ik, uh, de inboeder van Pertie Bart. Uh, dat was ook een keertje zo. Dat was ook een verrassing. Dat kwam gewoon uit de lucht vallen. Ik, ik kende mevrouw Bart ook eigenlijk niet. Uh, de pier wist ik wel wat van, maar was ik ook in okay, geen dertig jaar geweest. Dus ja, uh, zo gaat dat. Het zijn verrassingen. Ik heb een mooi vak. Op een bewolkte dinsdagochtend loop ik richting de ingang van de pier. Het grote van de valkenbord staat er nog bovenop... Ga eens even binnen kijken of er ook nog wat winkeltjes open zijn. Want er schijnt toch nog wel leven te zijn op de pier. En tot mijn verbazing zelfs een winkeltje voor pikant ondergoed en seksartikelen. Ja. Uh, wie bent u? Ik ben Yvonne de Zwart. Beschrijft u eens hoe het was toen u hier voor het eerst kwam? Nou, dat was ongeveer twaalf uh, jaar geleden. En toen was de pier uh, ja, geweldig, prachtig en mooi. Geen andere woorden voor. Ieder seizoen eigenlijk werden er... Uh, ja, de hoogte, allerlei uh, getijden zeg maar opgehangen, zwinters was of beren. Het was gewoon mooi. Hoe is ja. dat nu? Nou, het is een troosteloos donker gat. Door de negatieve publiciteit over de pier. Uh, denken dat de pier dicht is, uh, het is niet aantrekkelijk om binnen te komen. Dus natuurlijk loopt het nu stukken minder. Dat, ja. dat kan ook niet anders. Op Scheveningen is een pier. Daar zijn bedrijven op gevestigd. De pier is in slecht onderhoud. De eigenaar is failliet, verklaard. U moet dat oplossen. U schuwt uh, de publiciteit daarin niet. U zegt ook duidelijk wat u ervan vindt en, en wat u vindt dat er zou moeten gebeuren. Dan is, is de schijn van objectiviteit die, die is wel, wel weg. Uh, ik vind de interessante vraag. Waar ik voor ben ingehuurd is om ervoor te zorgen dat de peer een goede nieuwe toekomst krijgt. Dat betekent dat ik wat aan de beeldvorming moet doen. En dat ik er voor, bijvoorbeeld voor moet zorgen... dat als iemand zegt, de pier ligt er slecht bij en het is slecht onderhoud... dat ik aantoon dat je het z'n nek lult. Hm. En, en op dat moment neemt u dus ook de rol op zich van, eh, van de verkoop. beeldvorming ombuigen? Ja, van, van verkoper. Ja. Maar ik kan geen kat in de zak verkopen. En een juiste verkoop betekent ook een goede nieuwe eigenaar. Nu hoorden we dat, uh, ja... Uh... Donderdag de hekken er weer voor kunnen gaan. Omdat die curator zegt: Ik kan de kosten niet dekken. Nou, punt één vind ik dat hij dat ons hoort te laten weten. En niet waar hij heel goed in is: het s'avonds om 9 uur per mailtje nog even snel sturen naar één persoon. Waar hij dan maar van verwacht dat hij het naar iedereen doorstuurt. Maar even voor mijn duidelijkheid: Hij zegt van Ik heb gewoon geen geld meer nu ja. om de pier draaiende te houden. Om heel kort door de bocht te zeggen. Kort onderhoud. Juist. Want hij draaiende, hij moet zorgen dat het uh, gas betaald wordt. Het, uh, dat soort dingen natuurlijk. En Dus kunnen hier de, de, de grote hekken er weer voorkomen? Ja. Ja, hard. Ja, hard ook. Ja, maar hard zonder gemeen. Bent u hard? Ja, hard zonder gemeen. Ja. En uh, ik ben ook niet te intimideren. En dat gaat van uh, enveloppen met kogels... Uh, tot uh, ik weet waar je woont of waar je kinderen wonen. Ach, kijk eens. Um, je kunt dit vak niet uitoefenen. Uh, het is geen vak voor, uh, voor, voor, voor poesies. Dat is het gewoon niet. Ja, en hoe het verder dan gaat, ja, als die hekken ervoor gaan... Ik heb ook geen idee. Wat, uh, dan zal dat ding alsnog naar de veiling gaan. Want dan is het voor ons klaar. Op een hele nare manier. Ja, Het verhaal wordt deze week uiteraard vervolgd. De curator was niet meer bereikbaar om op dit laatste gerucht te reageren. U hoorde een reportage gemaakt door Maarten Bleumers. Zometeen is in Stand.nl. Het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is. Dat is de stelling. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Maar eerst het laatste nieuws. Hier is Mark Visser. Radio 1. NOS-journaal. Aan het eind van deze kabinetsperiode moet er een kwart minder gemeenten zijn. Dat zegt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Hij streef ernaar van 400 naar 300 gemeenten te gaan. In het regeerakkoord was al vastgelegd dat gemeenten de komende jaren... fors meer taken moeten overnemen van het Rijk, onder meer op het gebied van jeugdzorg. De gewapende overvallers die gisteravond de diamantroof pleegden... op vliegveld Vliegveldsavond bij Brussel, waren verkleed als agenten... De achtdaders reden in twee zwarte auto's met blauwe zwaailichten de startbaan op. Volgens Belgische media is er voor 37 miljoen euro buitgemaakt. In de hoofdstad Sanaa van Jemen is een straaljager neergestort. Volgens medische bronnen zijn er zeker zes doden. Het toestel stortte neer op twee huizen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De huizen zouden zijn ingestort en onder het puin liggen mogelijk nog mensen. De oorzaak van de crash in Jemen is onduidelijk.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 PvdA en Christunie gaan in Zweden kijken hoe het verbod op prostitutie werkt. In Nederland is betaalde seks in 2000 gelegaliseerd. Ondanks die legalisering zijn veel prostituees slachtoffer van vrouwenhandel, mishandeling en misbruik. Is het illegaal maken van de prostitutie dé manier om de misstanden in de branche te voorkomen? Of maak je het alleen maar erger omdat het dan helemaal ondergronds verdwijnt? Ik praat erover met Marian Wijers, al decennia lang onderzoeker op het gebied van mensenrechten en mensenhandel. Dag mevrouw Wijers, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl mag u we alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. Gedwongen prostitutie is een van de grootste misstanden van deze tijd. Ja. Prostitutie is een vorm van moderne slavernij. Nee. Ik vind het prima als mijn buurman af en toe de dames van plezier bezoekt. Ja. Oké, okay, dat zijn de keuzes, dan uh, de stelling. En ik roep onze luisteraars op om uh, ook massaal te reageren. Het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, dan doet u dat met hekje standpunt. Um, mevrouw Wijs, even die stelling. Uh, het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is. Bent u het dan eens of oneens met die stelling? Daar ben ik het mee eens. En waarom? Um, we weten dat stigma en als mensen geen rechten hebben, dat ze daardoor meer kwetsbaar worden voor geweld. Nou, dat geldt ook voor prostituees. Um, en dat was ook precies of dat is vaak nog de reden waarom slachtoffers van mensenhandel niet naar de politie durven te gaan. Omdat ze denken: van, uh, we worden toch niet geloofd. Um, eens een hoer, altijd een hoer, uh, is mijn eigen schuld, vinden anderen. Nou, dat hebben we geprobeerd in Nederland aan te pakken... door te zeggen, hè, we maken van prostitutie een legaal bedrijf. We proberen dat stigma te bestrijden. En we zorgen dat prostituees rechten krijgen. Want als je rechten hebt, en als er minder stigma is... kan je beter opkomen tegen geweld. Dat hebben we in Nederland geprobeerd. Um, en, en dat wil we, ik toch, graag zo houden. Maar toch weten we dat ook hier nog steeds misstanden aan de orde van de dag zijn. Ja, dat is zeker waar. Um, we hebben ook uh, 30 jaar beleid tegen huiselijk geweld. Dat bestaat nog steeds. Um, ja, gaan we het aan het huwelijk verbieden? Ah, maar u zegt eigenlijk, het is kiezen misschien naar twee kwaden, dan is dit de minst kwade. Ik bedoel, als je het verbiedt, dan gaat het illegaliteit in en dat is erger dan dit. Uh, verbieden heeft uh, heel veel uh, slechte consequenties, waaronder vooral de zwakste partij, en dat zijn prostituees zelf, uh, lijden. En daarnaast denk ik, de verantwoordelijkheid van de overheid is uh, zeg maar de bescherming van het zelfbeschikkingsrecht van mensen. Dus wat we moeten doen, is zorgen dat mensen beschermd zijn tegen dwang en geweld, dat ze hun eigen keuzes kunnen maken. Daar ligt de verantwoordelijkheid van de overheid. Niet om te bepalen hoe mensen seksueel met elkaar omgaan op het moment dat het om uh, seks tussen volwassenen gaat die beide willen met beider instemming. Ja. Uh, toen wij u vanmorgen be belden, toen uh, begon u wat te zuchten... en zei u, ja, ik, ik had al een <lacht> beetje verwacht dat ik zou worden gebeld... want u, u bent een van de ja, vooraanstaande onderzoekers op dit, op dit punt. Um, en u ergert zich er ook aan had, dat die discussie nu weer boven komt drijven. Ja, ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik dat best lastig vind. Um, ik ben zelf uh, in 1987 uh, begonnen... Uh, als medewerker bij de Stichting Tegen Vrouwenhandel, dus een van de pioniers. En we hebben in de tijd altijd gezegd... Uh, de bestrijding van geweld en het opkomen voor rechten... zijn uh, twee kanten van dezelfde medaille. En dus we hebben ook altijd samengewerkt met uh, de organisaties van prostituees. En vanuit het idee dat de beste manier om mensen tegen geweld te beschermen... is te zorgen dat ze rechten hebben en dat ze ergens terecht kunnen... op het moment uh, dat er geweld tegen ze wordt gebruikt. Nou, in die tijd hadden we natuurlijk ook de discussie... Uh, en dat ging met name over uh, emancipatie. En hoe kan je nou zorgen uh, dat mensen he, zo goed mogelijk uh, beschermd zijn tegen geweld? Nou, toen hebben we uh, het hele proces gehad van uh, bestrijding van seksueel geweld tegen vrouwen. Überhaupt uh, verbetering van de positie van vrouwen in het huwelijk, in het werk mm -hmm. en ook in de prostitutie. En wat je nu ziet is dat het ja, bijna lijkt alsof we gewoon 30 jaar teruggaan. Hoe verklaart u het dat het nu dan ineens weer uh, actueel wordt? Ja, dat, dat is altijd lastig om dat soort maatschappelijke processen te verklaren. Wat je wel ziet is dat er uh, überhaupt op dit moment wat meer geloof is... in, in het strafrecht en in repressie. Uh, ja, alsof je daarmee alle sociale problemen ja. kan oplossen. Ja. Nou, in Zweden hebben ze dat ook gedacht, dat dat op die manier kon. Uh, waarom is het verbod daar eigenlijk ingevoerd? Nou ja, Zweden uh, is een beetje anders dan, uh, dan Nederland... Um, in Nederland hebben we altijd geprobeerd om uh, beleid te maken op basis van feiten. En ik hoop dat we dat uh, ook blijven doen. Zweden is wat dat betreft uh, veel moralistischer... Um, he, dat zie je in hun beleid op alcohol. Je ziet het ook in hun beleid op prostitutie. Het heeft ook lang gegolden voor hun beleid op uh, homoseksualiteit. Daar is veel meer het idee, je hebt goede seks en goede vrouwen. Slechte seks en slechte vrouwen. En wij gaan zorgen dat al onze mannen alleen nog maar goede seks met goede vrouwen hebben. Mm -hmm. Dus daar, daar is een veel sterker idee van uh, de staat als een soort... Uh, vadertje staat ja. die zijn burgers moet beschermen tegen slecht gedrag. Veel meer dan wij dat ooit hebben gehad. Ja. En de hele Zweedse wet is ook vooral, en dat zeggen ze zelf ook... wij willen een morele boodschap uitzenden. Wij vinden prostitutie slecht um, en dat willen wij duidelijk maken. Ja. Nou gaan die twee Kamerleden daar dus heen, Hilkens en uh, Segers. Hij is van de ChristenUnie, zij van de PvdA, uh, op werkbezoek. Uh, maar ja, waar gaan ze dan naar kijken? Want er is daar toch geen prostitutie. Um, nou, prostitutie is in ieder geval minder zichtbaar uh, daar, dat is duidelijk. Um, ik hoop dat ze ook met prostituees zelf gaan praten... en niet alleen luisteren naar wat het officiële uh, verhaal is... En uh, een van de dingen, bijvoorbeeld, die Zweden echt heel anders heeft gedaan als wij of dan wij, is dat zij bewust prostituees hebben uitgesloten van het debat, terwijl we hier in Nederland juist proberen om prostituees ook uh, in te sluiten in het debat. Dus ik hoop dat ze ook met prostituees zelf gaan praten en ik hoop dat ze ook een beetje uh, door de propaganda heen kunnen kijken, en want als je ziet welke claims uh, Zweden heeft gelegd. Ja, van, door het, het strafbaar maken van klanten komen er minder klanten, minder positiefs, minder mensenhandel. Nou, als je dan naar de cijfers kijkt, dan uh, ja, klopt daar eigenlijk niet zoveel van, van die claims. We, want die cijfers die worden mooier voorgespiegeld dan ze in werkelijkheid zijn? Nou ja, eigenlijk zijn er geen cijfers. Um, Zweden heeft nooit gekeken wat cijfers waren uh, voor... Uh, deze wet in 1999. Ja. Nou ja, als je geen cijfers van voor hebt, dan is het heel erg moeilijk... om ze te vergelijken met cijfers uh, van daarna. Dus er is weinig over te zeggen. Wat je in ieder geval wel kan zeggen, is dat er een dip... in de zichtbare prostitutie is geweest, in straatprostitutie. Die neemt nu wel langzamerhand weer toe. Uh, maar in het algemeen kan je zeggen dat er ongeveer 50 procent... minder uh, straatprostitutie is. Nou, Minder straatprostitutie is natuurlijk niet hetzelfde als uh, minder prostitutie. Dus het is in ieder geval minder zichtbaar. Uh, er zijn indicaties dat het wat meer uh, ondergronds is gegaan, uh, meer via internet, uh, meer via 06-nummers. Um, ja. Dat minder straatprostitutie is niet minder prostituees en ook niet minder klanten. Ja. Het is hoogstens minder klanten van straatprostituees. Ja. Ik, ik hoorde gisteren een seksuologen zeggen. Die zei van ja, uh, uh, wat, wat, wat, los even van de misstanden. Want dat is natuurlijk helemaal niet, dat is helemaal niet goed natuurlijk. Zeker uh, nog, mm -hmm. dat is heel slecht. Maar die zei: het, het voorziet toch ook wel in een behoefte. Want als je dit, dit zou weghalen, de mogelijkheid voor mannen om naar zo'n mevrouw toe te gaan. Ja, dan, dan krijg je allerlei gefrustreerde types die misschien wel vreselijke dingen gaan doen. Aanrandingen, verkrachtingen, noem het maar. Of is dat nou, tekort door de bocht? Dat is denk ik tekort door de bocht. Ik denk een, een van de lastige dingen... in uh, het bestrijden van uh, vrouwenhandel en geweldplossituits... is toch een beetje dat oude idee van uh, goede vrouwen... Hè, onschuldige vrouwen die recht op bescherming hebben... en slechte vrouwen die je straffeloos uh, kan misbruiken. En dat speelt door, uh, ook bijvoorbeeld hè, in, in de strafzaken... die we over verkrachting hebben gehad. Dus eigenlijk moet je in de kern dat idee... Uh, aanpakken als je vrouwen en ook sekswerkers of prostituees beter wil beschermen tegen geweld. Ja, maar ik bedoel, uh, die seksologe trekt het verder hè, naar de maatschappij. Hij zegt als je die mogelijkheid weghaalt uh, van, voor mannen om naar uh, de prostituees toe te gaan. Uh, dan zou het best kunnen zijn dat het aantal aanrandingen en verkrachtingen toeneemt in de samenleving. Nou, daar is in ieder geval geen bewijs voor. Dus ik durf daar uh, nee. niks over te zeggen. Nee, ik denk dat... het niet. Ik denk dat het meer te maken heeft met uh, ja, hoe je aankijkt tegen seksualiteit... en aankijkt tegen vrouwen. Ja. Um, gisteravond bij Paul Witteman werd dit onderwerp ook behandeld. Uh, daar, daar komen we zo nog even op. Want er werden ook allerlei cijfers over tafel gegooid. Maar mm -hmm. uh, daar werd ook de term uh, vrijwillig kiezen voor prostitutie uh, gebruikt... door een vrouw die, dacht ik zelf, ook uh, ooit prostituees is geweest. Mm -hmm. uh, bestaat dat eigenlijk wel, dat je daar vrijwillig voor kiest? Nou ja, Er zijn zeker vrouwen die uh, zelf hun eigen keuze maken om in de prostitutie te werken. Um, dat is altijd zo geweest en uh, dat is nu ook zo en dat zal ook zo zijn. Alleen waar ik een beetje moeite mee heb is dat uh, zwart-wit onderscheid tussen... Uh, hey, je bent vrijwillig of zelfstandig, prostituee en gedwongen. Om even uh, terug te komen op mijn vergelijking met huiselijk geweld... Uh, je hebt gedwongen huwelijken, je hebt uh, getrouwde vrouwen... en je hebt slachtoffers van huiselijk geweld. Nou, Die groepen die overlappen elkaar. En dat geldt ook als we het over prostitutie hebben. Dus uh, ook bijvoorbeeld vrouwen die zelfstandig voor de prostitutie hebben gekozen... kunnen bijvoorbeeld best slachtoffer worden van uh, vrouwenhandel of van geweld. Dus je, in die zin kan je niet uh, zeggen van nou, je bent of vrijwillig of zelfstandig. De categorieën overlappen elkaar. Nee, Want dat percentage wat daar gisteren werd genoemd... Hè, 50 tot 90 procent van de prostituees zou tegen hun wil uh, dat werk moeten doen. Klopt dat of niet? Um, nou, het percentage wat genoemd werd... was dat uh, 50 tot 90 procent van de vrouwen waarmee de politie in aanraking komt, onder dwang werkt. Nou, dat is wat anders dan 50 tot 90 procent van alle vrouwen... die in de prostitutie werken. En ik denk, als je überhaupt kijkt naar uh, de vrouwen... die met de politie in aanraking komen, uh, of ze nou prostituee zijn of niet... dan uh, zal een heel groot percentage daarvan met geweld te maken hebben gehad. Want anders heb je namelijk niet met de politie te maken... en dan kom je er niet. Nee. Want, want hoeveel uh, vrouwen zitten er dan gedwongen achter het raam... op, op basis van uw onderzoek? Ja, daar is eigenlijk heel weinig over te zeggen. We hebben in de tijd, uh, in 2007, geprobeerd om daar cijfers over te achterhalen. Uh, dat blijkt buitengemeen uh, lastig. Het beste wat we toen konden vinden, maar goed, is een aantal jaar terug... Hè, is om af te gaan op de signalen van mensenhandel die de politie binnenkreeg. Uh, dat waren in 2006 iets van 3000. En op het moment dat je die ging uh, uitzoeken, die signalen, bleven er ongeveer 1000 serieuze over. Mm. Maar nogmaals, uh, het is heel erg moeilijk om daar cijfers over te krijgen. Plus het feit dat uh, het is nooit zwart-wit. Dus er zit een hele scala tussen vrouwen die prima werken, zelfstandig, baas over hun eigen werk zijn. Tot en met uh, situaties waar je echt, echt van gedwongen. Uh, arbeid van slavernijachtige ja. omstandigheden kan spreken. En daarvan zeggen dus uh, sommige mensen van ja. Nederland is een walhalla voor dit soort uh, types die daarachter zitten. Mensenhandelaren soms, omdat uh, de prostitutie dus legaal is. Die, die leggen daar duidelijk een, een uh, verbinding tussen. Ja, nou, ik denk niet dat Nederland een walhalla is. In tegendeel. Uh, als prostitutie ondergrond is, ondergronds is uh, en vrouwen durven, het, slachtoffers durven niet naar de politie gaan, te gaan. Dat uh, lijkt me een veel prettiger situatie om uh, in te opereren... voor vrouwenhandelaren... dan een situatie waarin we heel erg ons best hebben gedaan... om te zorgen mm. dat de aangifte voor vrouwen zo laag mogelijk is... dat ook prostituees erop kunnen vertrouwen. Dat als ze naar de politie gaan, dat ze serieus genomen worden... dat ze fatsoenlijk behandeld worden. En waarin we proberen om prostitutie zo zichtbaar mogelijk te hebben... en ook gewoon eisen aan bedrijven te kunnen stellen. Ja. Te kunnen zeggen ja. van op het moment dat er in een bedrijf dwang of geweld tegenkomt, sorry, bedrijf, dicht. Nou, want we, we, onlangs was die documentaire op tv, hè, de sekspolitie... dan zien we uh, mensen van uh, de politie die daar met hart en ziel uh, mee bezig zijn... maar mm -hmm. die eigenlijk ook weinig uh, middelen hebben... om, om echt uh, op een goede manier hun vak uit te kunnen oefenen. Nou, ik denk dat we het niet zo heel slecht in Nederland uh, doen... En er zijn natuurlijk een heleboel manieren waarop je uh, geweld probeert aan te pakken. De strafwet is daar eentje van. Het nadeel van de strafwet is is dat het altijd achteraf is. Dan is het al gebeurd. En je hebt maar een heel klein percentage te pakken. Dus het is beter om te gaan proberen aan de voorkant uh, te zitten. Nou, dat hebben we geprobeerd door te zeggen... Hè, we maken bedrijven legaal, we zorgen dat vrouwen rechten hebben. En we willen een mentaliteit hier in Nederland krijgen... waardoor vrouwen ook naar de politie gaan als er iets uh, mis is. Um, dat het niet onmiddellijk werkt, dat is niet zo raar. Ik bedoel, het voorbeeld wat ik gaf, 30 jaar beleid huiselijk geweld... het bestaat nog steeds. En er gaan op dit moment meer vrouwen dood door huiselijk geweld... dan uh, door mensenhandel. Dus het is ook een kwestie van een lange adem. En je hebt het gewoon over ingewikkelde problemen... die niet met een simpele... Uh, ingrijp uh, zomaar op te lossen zijn. Maar wein? ik denk, we zijn eigenlijk goed bezig in Nederland. En een van de belangrijke dingen is, en dat is van de laatste jaren... dat gewoon de samenwerking tussen alle partijen steeds beter wordt. En dat is ook de reden waarom u dus eens zegt tegen de stelling... in tegenstelling tot deze meneer of mevrouw, die is ermee oneens die zegt, prostitutie hoort niet bij een vooruitstrevend land als Nederland. Ik schaam mij als ik over de wallen loop. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat mensen dat idee hebben. Um, ik denk zelf dat prostituees um, geen rechten geven. dat dat niet hoort bij een vooruitstrevend land. Ik denk dat in een vooruitstrevend land iedereen... vrouw, man, zwart, wit, migrant... Nederlander, prostituee, niet-prostituee, dat we dezelfde rechten moeten hebben... en hetzelfde recht om beschermd te worden tegen geweld en uitbuiting. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden, mevrouw Weijers. Um, ik hoop dat u even mee wil luisteren... en dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties uh, door te nemen. Um, even kijken, hoor. Uh, ik heb hier nog een paar Twitter-reacties trouwens. Laten we die ook nog even meenemen. Gerry de Jong, het leidt tot verloedering van een buurt... en tot overlast in sommige buurten. Daarbij is het verwerpelijk je lichaam verkopen, zegt uh, hij. En uh, Ger Pauw, prostitutie moet verboden en verbannen worden, het is geen beroep, maar een hobby. Kun je ook thuis, zegt hij, ja. Het is goed dat prostitutie in Nederland legaal is, dat is de stelling. Bijna 1100 mensen gestemd, 78% is het eens, 22% oneens. Stomp.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Schoenmakers uit Nieuwkoop. Uh, uh, het is een beetje uh, waarom prostitutie verboden moet worden, tenminste dat, dat willen ze dan, is om die vrouwenhandel aan te pakken. Nou, dat is volgens mij niet helemaal uh, de manier om dat te doen. Uh, hetzelfde zou je dan gaan krijgen door te zeggen... waar kindermishandeling is, uh, daar moet je ook kinderen verbieden. Dat, dat werkt ook niet. Het is een beetje, uh, vind ik, uh, uh, carnavalspolitiek. Symbolpolitiek. Wat dan, ja, wat er dan komt, dat is een beetje carnavalspolitiek. Je ja. mag er alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dank u wel, el, Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben het oneens met de stelling... Volgens mij is de doelstelling van het beleid in Nederland terugdringen van excessen en misbruik en ook terugdringen van vrouwenhandel. Ik heb het zelf niet onderzocht, maar ik heb begrepen dat de legalisering in 2000 de excessen niet heeft weggenomen. Controle van de staat heeft weggenomen en de vrouwenhandel heeft toen toenemen. Dus ik ben voor het terugkeer van een naar een verbod, maar dan niet via die, die Zweedse route... dat alleen de uh, strafbaar wordt gesteld. Maar waarom niet gewoon teruggaan naar, naar de oude situatie van het gedogen? Dat was geen ideale oplossing, vol met haken en ogen. Maar je had controlemiddelen namens de staat. En volgens mij was er toen dus minder vrouwenhandel en ook minder misbruik. Goed, gaan we straks voorleggen aan mevrouw Wijers. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Zeg maar. Uh, nou, in de tijd dat het gedogen was, uh, had je dus wat de vorige spreker zei, uh, weinig vrouwenhandel, dat is ontstaan nadat de Nederlandse overheid heeft besloten dat vrouwen van buiten de Europese Unie niet meer mochten werken in Nederland in de prostitutie. Ja. En daar is een groot vacuüm ontstaan, want in die tijd werkten heel veel vrouwen uit de Dominicaanse Republiek en Latijns-Amerika hier. Dat was ruim 50 procent. En als zij geen Nederlands paspoort hadden of iemand die uh, voor hun garant stond, mochten ze hier niet meer werken. En in dit vacuüm is de Balkan uh, misdaad ingesprongen en die hebben hun vrouwen hier neergezet. Ja, u zit er aardig in als ik het zo hoor. Wat zegt u? U weet er aardig wat van. Ik uh, loop al 40 jaar houd, bij de BBB bezig. En ik heb in de jaren 70, 80 heel veel prostituees gefotografeerd. Ik heb heel veel contacten met die vrouwen nog steeds. Okay. Maar dan wel met de Spaans sprekende. Want bij de Oost-Europese kom je bijna niet binnen. Nee, maar, u, maar u zegt dat is dus inderdaad het probleem. Dus we gaan we straks ook even voorleggen aan, aan mevrouw Wijers. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, met Otta Toneel. Hallo. Ja, zeg. Uh, ik ben voor de stelling. Maar eh, uh, dat is ook zo van omdat ik eh uh, uit ervaring als hulpverlener ben in de VSH, maar ook uit een, uh, een boek wat ik net uh, zit te lezen van uh, de eigenlijke vrouwtonie Bell... dat er nogal wat vrouwen zijn die eh. Uh, Graag seks hebben met meerdere. En uh, dat wordt een beetje uh, tegenwoordig vergeten: dat het eigenlijk ook een normale uh, situatie is. Waardoor ook prostitutie helemaal in de verdomme komt. Dan, uh, dat is één, dat is seks, dat mag niet. En uh, ja. dat is op het ogenblik uh, aan de hand hier in Nederland. En dat vind ik eigenlijk wel ernstig en verontrustend. Oké, okay, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald. Uh, ja, ik, ik weet niet wat de regering eigenlijk wil of wat deze partij eigenlijk wil. Want de prostitutie is hier in Nederland uh, een legale zaak, zeg maar. De prostituees moeten belastingen betalen, ze moeten belastingen afdragen, ze moeten een Kamer van Koophandel, weet ik veel, wat niet allemaal nog meer hebben. En dan ga je de klanten die naar die prostituees gaan, uh, ga je die klanten van die uh, prostituees afnemen. Dus wat, wil die, wat willen ze nou eigenlijk met deze idiote regeling? U bent het in ieder geval uh, eens met de stelling dan. Het is goed dat prostitutie, prostitutie in Nederland legaal is. Ja, ja, ja. want dat, dat, andere, dat andere model van de klanten gaan bestraffen... dat is in een, in een, in een land waar de prostitutie illegaal is. Ja. Dus die, die, dat, dat past dan niet. Het is, uh, ja. is raar dat je dat hierin wil gaan toepassen. Dat is vreemd. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Jansson. Meneer, ik wil ook even reageren op het volgende. Dat ik het onbegrijpelijk vind dat mensen het accepteren dat meisjes en vrouwen dit moeten ondergaan. Als wij een dier laten zien, bijvoorbeeld een hond, dat tien maal per dag gedekt wordt... En dit dag in, dag uit, dan zeggen we onbegrijpelijk was, zijn het schoften. En daarom ben ik voor de stelling dat het verboden moet zijn dat de prostituees of meisjes in ieder geval daarvoor ingezet worden. Ook, ook, als, ze, ook als ze er zelf voor kiezen, omdat ze er gewoon ja, een zakcentje mee willen verdienen. mij maken ze niet wijs dat er vrouwen zijn die er zelf voor kiezen. Ze kunnen er op een gegeven moment in gerold zijn, maar dan is het nog een afschuwelijk... Gebeuren ja, ja. dat zo nodig de mannen de eigen moeten uitleven op vrouwen. Ja, op ja. U, dus, u bent meer voor het Zweeds model dat, dat gewoon verbieden, dus uh, zodat het er niet meer is. Zin in hebben, dan moeten ze de personen maar mee naar huis nemen. Maar absoluut verbieden en zwaar straffen dat dit nog zo in stand gehouden wordt. Ik vind het vernederend voor een mens dat dat zo net. Okay. Ik vergelijk het met een dier, dat het zou zo iedereen van walgen. Ja, nou ja. Als je te ziet dat het een naar de andere hond zo'n dier u, gebruikt. U, u en punt... wij accepteren het nog dat het met meisjes en vrouwen gedaan wordt. Ik vind het onbegrijpelijk. Uw punt is duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Juke Perry. Um, ik wil heel graag dat het blijft zoals het is. Want dan hoeft er, hoeft er niks stiekems te gebeuren. Er zijn ontzettend veel huwelijken waarvan ik weet dat de vrouwen ja. nog wel eens vaak hoofdpijn hebben... maar het toch maar doen omdat het geld oplevert. Dat is dat. En ik vind ook dat de mensen, die zoals die mevrouw daar straks, die zegt... ik schaam me als ik op de wallen loop. Nou, dan loop je er toch lekker niet. Ja. Het is hartstikke simpel. Je hoeft er niet naar te kijken, je hoeft er niet aan mee te doen. En je moet de mogelijkheid hebben om dit te doen en dan verzorging te krijgen en al die dingen meer. Goed. Het is absoluut heel vooruitstrevend om dat zo te houden. Dank Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, ja met onderdingen, ik ben het eens met standpunt. Want uh, als uh, mannen niet meer naar de hoeren kunnen... dan heb je als kans dat er misschien ook meer verkrachtingen uit voortkomen. Dat vind ik veel erger. Ja, ja dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Hallo. Mag ik ga het zeggen? Ja, u mag het zeggen, meneer. Oh, oh ben ik aan de beurt? Ja. Nou, uh, ik vind het dus goed. Waarom? De mensen doen ook wat sociale werkzaamheden. Ook zo. En ze betalen belasting. is dus gewoon een beroep. Meneer Van der Berg, weet u wat veel erger is? Dat onze volksvertraken, die gaan een luxe reisje maken naar Zweden. Waarom gaan ze hier in Amsterdam naar de Walletjes of Rotterdam naar Katerdeck... en uitzoeken wat, wat de problemen zijn? Nee, ze moeten zo nodig een luxe reis naar Zweden maken. Kijk, dat is bizar. Ja, u, daar maakt u bezwaar tegen. Dank u wel. Um, Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Peter Joachim. Hallo. Ik vraag me af uh, waarom wordt altijd met Zweden vergeleken, uh, maar niet gekeken of uh, hoe andere landen waar prostitutie uh, legaal is, hoe die met die problemen omgaan. Uh, nou ja, oh, oh, ik denk omdat dat natuurlijk ook hier in Nederland het geval is, dus dan heb je die situatie al en, en ze willen dus nu blijkbaar vergelijken met een land waar het uh, andersom is ja, maar ik denk uh, andere landen hebben ook problemen daarmee, maar ze gaan het nu verbieden, maar ze gaan die eigenlijke problemen aan. Mensenhandel ja. en uh, uh. Uh, gewijd en leuke dingen. Dat is ook wat mevrouw Wijs inderdaad zegt. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Annemie Ummels. Ik wil aan iedereen de, de volgende vraag voorleggen. Waarom denkt men dat de vakbond voor vrouwen in de prostitutie failliet is gegaan? Dat zegt voldoende. Het is geen beroep wat je als kleine zelfstandige kan uitvoeren, want het is te zeer verweven met criminaliteit, met drugshandel, met gedwongen met armoede van de herkomstlanden van de vrouwen. Ja. Uh, we hebben op Aruba een uh, kolonie in San Nicola. van vrouwelijke prostituees. Je hebt in Nederland ook even mannelijke prostituees. Ja. Die zijn helemaal nog niet eens aan bod gekomen. Maar, maar mevrouw, u wil ons even terug naar de stelling. U, u, u bent het dus oneens uh, met de stelling? Ik vind het want degenen die dus die handel drijven, die zouden niet willen dat hun eigen familieleden Aha. in deze bedrijfstak terecht zouden komen. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar Marjan Wijs. Die heeft er onderzoek naar gedaan, jaren en jaren lang. Eh, onderzoeken mensenrechten en mensenhandel. Mevrouw Wijs, wat vindt u van de reacties? Um, ja, verdeeld. Dat, uh, dat is meestal uh, met dit onderwerp uh, zo. Wat ik interessant vind, is met name de vraag van... Nou, helpt het hè, als je klanten uh, strafbaar maakt om uh, vrouwenhandel te bestrijden? Dat is uiteindelijk waar mijn hart in ieder geval ligt. Um, en als ik dan naar Zweden kijk, uh, dan zie ik dat uh, er een toename is... van geweld en discriminatie tegen sekswerkers. Vooral hè, degene die op de straat werken, wat de meest kwetsbare groep is... Uh, dan zie je dat sekswerkers uh, meer ondergronds gaan... minder toegang hebben tot gezondheidszorg... minder condooms gebruiken, met name op straat... omdat de politie condooms als bewijsmateriaal gebruikt. Ja. Uh, dat het moeilijker maakt voor vrouwen om veiliger te werken... en dat er minder klanten zijn die mensenhandel rapporteren. Terwijl wij in Nederland net een hele campagne achter de rug hebben... over meldmisdaad Anoniem, ja. die we als heel succesvol hebben gevonden. Er was ook een meneer die zei van... Uh, uh, toch, als je de cijfers ziet, vrouwenhandel is toegenomen... de excessen zijn niet weggenomen sinds het legaal is in Nederland. Uh, dus ja, dat, dat is voor hem dan reden om te zeggen... van nou, uh, verbied het dan maar helemaal. Of, of ga op zijn minst terug naar dat gedogen. Ja, nee, dat begrijp ik. Die meneer zei ook... Hè, we hadden toen meer controlemiddelen van de staat. Um, dat is niet helemaal waar. Um, we hebben eigenlijk nu meer controlemiddelen. Voordat we het, uh, het bordeelverbod hadden opgeheven... konden we eigenlijk alleen maar iets met de strafwet. Uh, maar verder niet zoveel. Nu, omdat we het hè, bedrijf legaal zijn... kunnen we ook gewoon iets met uh, wat je dan uh, bestuurlijke middelen noemt. Dat wil zeggen, je kan het bedrijf ook gewoon sluiten. Mm -hmm. Over de toename van uh, vrouwenhandel... Um, de Ik wil de onderbreken, tegen vrouwenhandel want er is, er is, er is is we gaan snel naar de ANWB okay. Verkeersinformatie. Rijdt u op de A16 Dordrecht, Rotterdam. Dan komt u tussen Ridderkerk en Dordrecht de spookrijder tegemoet. Raal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A16 Dordrecht, Rotterdam. Komt u tussen Ridderkerk en Rotterdam een spookrijder tegemoet? Ja, mevrouw Wijs, sorry dat ik u zo ruw moest onderbreken... maar dit is ook belangrijk. Um, ja, en we zitten gelijk ook aan, het, aan het eind van het programma. Ik wil u hartelijk danken voor uw bijdrage aan, aan, aan Stand.nl. En we gaan wel eens kijken waar mevrouw Hilkens... en haar collega van de ChristenUnie mee terugkomen vanuit Zweden. Uh, snel nu naar de andere kant van de tafel. Daar zit Klaas ja. voor de onderwerpen van Dit is de Dag. We hebben Esther Vergeert geast. Die kondigde vorige week haar vertrek aan uit de top van het rolstoeltennis Wat gaat ze nu doen? We praten ook uh, over kat. Dat is verboden. Dat is een druk die somaliërs wil gebruiken. En daar werd uh, gisteren... 100 kilo van onderschept. Is dat nou een probleem of niet? Moet je op kouwen, geloven? Ja, ik. moet je op kouwen. krijg ja. een rode mond van. Oh, nou, kijk uh, Ervaringsdeskundig, begrijp ik. Ja. Uh, Zometeen Dit is de dag met Elsbeth en Thijs. prettige uh, dinsdag verder. Ik, ja. geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Avondspits. Laat er eens een keer een leuke vrouw komen met hersens die ook haar mening verkondigt. Ja, ik wil toch even mijn mondje roeren. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Doe eens gek, doe eens een manna en kom met ons in de uitzending. Uw mening telt ook. Iedereen rijdt in een dikke auto, maar er wordt alleen maar geklaagd. Ik denk, waar blijft hij? Ja, daar komt hij dan. Daar hè. komt hij dan. Avondspits. Laat ook uw stem horen. En als we met z'n allen op vakantie gaan en dan terugkomen en zeggen... What the fuck, crisis. Avondspits. Iedere werkdag vanaf half zeven met Joost Eertman.